Het is vijf uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Verenigde Staten veroordelen de aanslag van de Taliban... van afgelopen vrijdag in Kabul. Daarbij kwamen 21 mensen om het leven. Volgens Washington is de aanslag op geen enkele manier te rechtvaardigen. Een terrorist blies zich op in een restaurant in de Afghaanse hoofdstad. Daarna gingen twee Taliban-strijders schietend de zaak binnen. Onder de doden zijn 13 buitenlanders... onder wie medewerkers van de VN... en een vertegenwoordiger van het Internationaal Monetair Fonds. De VS roept de Taliban opnieuw op om de wapens neer te leggen en deel te nemen aan de vredesbesprekingen met de Afghaanse regering. Maar de Taliban weigeren tot nu toe om met president Karzai in gesprek te gaan. Ze zien hem als een marionet van het Westen.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 Kees it's Goedemorgen Twee minuten over vijf. Ja, de nacht met nachtbrakers is eigenlijk voorbij. We gaan lekker de zondagmorgen starten met Start. Het programma dat gemaakt wordt door de talenten van BNN University. Bijvoorbeeld met Judith. Die probeert de perfecte goudgele pretraket te tappen. Je pakt twee glazen. In dit geval de twee fluitjes. Je controleert de glazen goed of ze geen breuken hebben. of de glazen heel zijn. Vervolgens ga je de glazen goed spoelen... Op de middelste borstel met een draaiende beweging. Jauke, die gaat de keuken in. Als je als vrouw in je maandelijkse periode zit, heb je eigenlijk altijd overal zin in. In alles wat ongezond is in ieder geval. Chips, drop of snoep, uh, ijs en natuurlijk chocola. En uh, Martijn slingert een draaiorgel aan. En heeft deze orgelman toevallig ook nog een, een hitje van nu liggen? Deze orgelman heeft ja, zeker nog wel wat hitjes van nu liggen. Welke dat is, dat hoor je allemaal straks. Instart uh, maar eerst naar verslaggever Judith. Goedemorgen Judith. Judith, hallo, goedemorgen. Ja? Hey, goedemorgen, kun je me horen? Ja, ik kan je heel goed horen. Oké, okay, heel goed. Jij uh, bent uh, net wakker uh, geworden op een uh, bijzondere locatie. Uh, vertel. Ik heb nog het geluk gehad dat ik even heb kunnen slapen. Ik ben namelijk wakker geworden op de camping van het jaar 2014. Mm -hmm. En die staat in een race. En uh, dat is camping de Vegstreek. En dat is geen gewone camping, het is een sprookjescamping. Ja. En ik heb dan ook geslapen in een uh, soort sprookjescota. En dat is, ja, zo noemen ze het in ieder geval, het is echt een hand- en rietjehuisje. Er is alleen geen snoep aan de buitenkant. Het is een klein houten huisje met... Hele kleine ramen, smalle deuren. En het is helemaal van hout. Dus het is ook behoorlijk koud hier. Ik zit hier naast mijn houtkakeltje. Nog even op te warmen want ik ga straks dus naar buiten. Want een camping van het jaar, 2014, is dus het hele jaar de camping van het jaar. Ah. En hoe is die zometeen in, in januari? De camping is eigenlijk nog dicht. Mm -hmm. Maar als een camping een camping van het jaar is, moet die in januari 2014 ook nog wel redelijk goed zijn. Dus dat ga ik even checken. En het eerste gedeelte is me eigenlijk behoorlijk goed bevallen. In deze sprookjeskota, ik heb nog een paar uurtjes lekker kunnen slapen, behalve dat ik behoorlijk verkouden van, uh, van ben geworden. Ah, wat naar. En zo meteen ga ik lopen naar uh, de Elfenvijver, want zo heet het hier. Het is allemaal rare namen. En, uh, en ook even het toiletgebouwtje checken natuurlijk. Dus ik neem mijn wc-rolletje mee onder de arm richting het toiletgebouw. <lacht> en dan ga ik, ga ik even de boel voor, voor jullie checken, deze ja, camping van het jaar 2014. Lekker in deze kou is dat. Straks spreek ik jou uh, me uh, ja, meer hierover uh, rond uh, tegen zessen aan. Dan, uh, dan spreek ik je weer. Succes met het zoeken naar het toilethokje. En dat uh, doet, dan, uh, doet hij dan weer samen met Pat Riley uh, uit 2011. Deze week las ik dat er twee varkens zijn gedood bij een inbraak. Dus als waakdieren hebben ze een beetje gefaald. En uh, vroeger had ik dan thuis een hond die eigenlijk ook niet zo'n goed waakdier was. Dus ik denk... Er moet een goed alternatief komen voor, uh, voor, een, uh, ja, voor waakdieren. Dus heb ik dierenredacteur zelfs, Roel op pad gestuurd. Uh, om te zoeken naar het perfecte waakdier. Hij is samen met bioloog Wieberen Landma, uh, Landman, naar Dierenpark Emmen gegaan. om een alternatief te vinden. Ze hebben ons al in de gaten. Nu staan we voor, voor een deurtje voor het verblijf van de kuifhoendenkoet. Dat is een ik kijk door het raampje heen, dat zijn vogels van. Uh... Nou, die rijken tot je knieën, denk ik. Oh, op zijn minst, ja. En stel, ik ben een inbreker. Hè? Ik kom nu naar de deur toe lopen. Als ja. ik nu de deur open doe, wat gebeurt er dan? Nou, zullen we het, zullen we het eens doen? Ja, graag. Ik wil nu de deur open dan gaat hij even. Oh, god, er gaat er. Oh, Ja. Wat een herrie, joh. Ja, ik denk dat de inbreker al wel denkt: van hier is alarm geslagen. Maar dat zijn ook echt gevaarlijke beesten, want ze gaan met de vleugels, gaan ze, die, die maken zich helemaal groot. Ja, ja ze, ze zien er heel groot uit, en ze spreiden hun vlek. Goeie godie, Wat een beesten. Ja. In, in het Engels heet het dus ook screamers. Ja, wij noemen het kuikoen of maar. Ja, waar zouden ze die naam van gekregen hebben? Ja, screamers, ja. Ja, dus ze komen dan wel op je af, spreiden hun vleugels uit om nog groter te lijken. En vervolgens kunnen ze je ook nog een flinke map verkopen met een paar hele grote dorens die ze aan hun vleugels hebben. Dus uh, als uh, waakdier zijn ze uitermate geschikt. Maar ze komen, ik zei het net, ze komen tot je knieën. Stel je hebt een inbreker met ontzettend grote ballen, die worden hier misschien niet bang van. Nou, het is natuurlijk ook zo, als je dit hoort, dan weet je de inbreker ook meteen dat iedereen wakker is. En dan uh, kan de eigenaar van de Kuif Hoenderkoet uh, handelend optreden. Ik ben toch op zoek naar iets, iets groters. Laten we nog even een bezoekje brengen aan de olifanten. We staan nu naast een drinkende olifant die nu water op ons gaat schieten. Nee, dat valt mee. Goddank. Dit zou een goed waard hier zijn, toch? Nou, ik weet niet of een inbreker schrikt van een beetje water. Maar ik denk dat als hij zo'n olifant tegenkomt... en dit is nog maar een, een jong mannetje... dan... Uh... Nou, dan moet hij heel hard kunnen lopen, want olifanten kunnen zelf al, al aardig hard lopen. Maar dit schrikt natuurlijk wel enorm af, zo'n groot dier. Ja, het is een jong mannetje die water op ons gooit met slachtanden in de grootte van een melkpak. Want we staan nu op slurfafstand, zo noemde je het net ook. Wat komt er als ik een stap dichterbij doe? Dat moet je niet doen, dat mag niet. Dus, uh, Naast dat het niet mag, stel ik doe het toch, rebels. <kwijls> ja, en, en de olifant uh, <kwijls> heeft wat tegen jou. Nou, dan grijpt hij je. En dan, uh... Maar het, het maakt niet echt veel lawaai. Tenminste, toen wij binnenkwamen lopen, het beest gaat gewoon lekker water drinken. En dat maakt wel wat herrie, maar dat is het enige. Ja, hun, hun uh, lawaai is vooral communicatie onderling. Dus dat is niet om een, uh, een inbreker af te schrikken. Maar dat is meer uh, om aan soortgenoten te vertellen van... nou, ik sta hier rustig te eten. Of uh, uh, ik ben in paniek, van de, uh, ik zie een de een tijger aankomen. Meer dat soort communicatie. Ik zoek nog even verder naar een combinatie tussen de herrie van de kuifhoenderkoet... En de grootte van een olifant. Goeie godio. Alsof je naast de boksen van, van een discotheek staat. Ik ben hier nu samen met hoofdverzorger Piet van het Dolfinarium. En met Edek, en dat is een steller zeeleeuw met een kop zo groot als dat van een beer. Maar dit beest is echt gevaarlijk, toch? Ja, uh, deze dieren zijn ook gevaarlijk. Wij blijven op uh, afstand. Want uh, Edek uh, die beschermt echt, uh, echt zijn uh, harem. Wij mogen niet... Uh, in zijn gebied komen. En uh, dat houdt hij allemaal goed in de gaten. En vooral in de paartijd dan, uh, dan mogen we helemaal niet in de buurt komen. En zelfs de, de jonge mannetjes houdt hij dan ook op afstand. Stel, ik ben een inbreker. En ik kom, uh, ik kom inbreken en ik komt dit dier tegen. Wat doet hij dan? Eet hij me dan op? Ja, uh, nou, eet je je op? Nou, dat niet. Maar hij, hij houdt je wel op afstand. En uh, je weet ook wel dat je ma moet maken dat je wegkomt. Want uh, ja, zo'n dier wil je niet... Uh, niet dicht bij je hebben. Nee. Stel, je zou dit beest qua waarkwaliteiten vijf sterren mogen geven. Hoeveel sterren zou je hem geven? Ja, dan zou ik hem zes geven. Ja, ja en zelfs meer nog, want hij is echt heel waakzaam. Hij houdt echt alles in de gaten. Fence and sound To every beat, take your time, girl. Take your time girl, just need Girl. Take your time, girl. Niels, Geuzenbroek. Take your time, girl. Hier om uh, nou, rond kwart over vijf uh, op radio 1 uh, bij Start. Doe het rustig aan. Lekker opstaan. Ik heb wat hele mooie dingen voor je. Start. Precies, iedere week bijvoorbeeld bel ik met iemand die in het buitenland zit en dus toch al wakker is, goede reden om te bellen. Vandaag helemaal naar Denver, Amerika, want daar zit Dimi de Jong. Hij is een van de twee Nederlandse snowboarders die over een paar weken schittert tijdens de Spelen in Sochi. Maar nu moet er vooral nog eerst getraind worden. Dimi, goedemorgen. Goedemorgen. Bij jou is het uh, avond dan, hè, denk ik? Ja, het avond, ja. Jij uh, zit in uh, Denver. Uh, ja. Waarom uh, train je daar? Uh, nou ja, als de omstandigheden erg goed zijn, een hele goede halftijd om in te trainen. Uh, en ja, ik was hier in, januari, of in december eerst geweest. Mm -hmm. En toen in januari weer terugkomen om te trainen. Mm -hmm. En uh, ja, de foto hier gewoon heel erg goed. En daarom zijn we hier naartoe teruggegaan om te trainen. Ja, het is ook, uh, ligt er nu ook sneeuw in Denver? Of, uh, uh, uh, nee, eigenlijk. Uh, ik heb twee weken geleden gesneeuwd, het was erg koud. Alleen uh, ja, ik ben nu dan in Denver, van dat ik morgen terug naar huis vlieg. Mm -hmm. En ze had de afgelopen 2,5 weken in Breckenridge uh, om te trainen dan. Ja. En uh, hoe zien jouw laatste voorbereidingen voor Sochi eruit? Uh, ja, goed eigenlijk. Nu dan 2,5 weken uh, getraind, ging goed. Uh, morgen naar huis voor uh, vijf dagen. Mm -hmm. Uh, even de jetlag uh, eruit krijgen en dan gaan we naar Zwitserland toe ja. om te trainen. En dan eigenlijk blijven we daar tot uh, 5 februari en dan uh, naar Sortie toe. Ja, en dan ga jij snowboarden op de halfpipe. Kun je eens uitleggen hoe zo'n snowboardwedstrijd in zijn werk gaat? Uh, nou ja, de, we doen 40 mensen mee uh, totaal. Je moet zeg maar, de top 40 staan in de ranking. Uh, dat wordt verdeeld over twee heats, dus twee, twee groepen van uh, 20. Mm -hmm. uh, dan uh, ja, heb je een kwalificatie, uh, daar begint het mee. Met uh, allebei de heats zeg maar. En dan moet je en trucjes doen je... in de halfpipe, toch? Ja je, moet, uh, zeg maar, uh, ja, je moet een run doen. Meestal heb je vijf sprongen in die run. Mm -hmm. En dan word je beoordeeld door de jury uh, wat voor punten je krijgt. En dan uiteindelijk uh, heb je nog een half finale en een finale daarna. Mm -hmm. En daar ja, moet je weer natuurlijk heel veel punten scoren. Ja, dus je hebt eigenlijk zeg maar drie rondes: kwalificatie, halve finale en finale. Ja, en nu ben jij nog maar 19 jaar. Toch uh, doe je eigenlijk de afgelopen jaren al wel mee in de top van het wereldbekercircuit, zag ik. Um, ja, maak jij nou ook echt een kans uh, voor die medailles daar, in Sochi? Uh, nou ja, sommige mensen zeggen van wel. Ik zal zelf niet echt snel, snel zeggen dat ik zeg maar echt een medaille ga winnen. Uh -huh. Maar ik wil wel sowieso uh, graag in de finale komen. Uh -huh. En dan, ja, dan zit je bij de beste 12 en dan, ja, dan ben je toch wel dichtbij. Ja, want het is ook wel een beetje een sport die gedomineerd wordt uh, door Amerikanen, toch? Ja, de uh, ja, Amerikanen zijn erg goed, ja. Uh -huh. wordt, ja, wel gedomineerd op zich, ja, in de halftijd. Ja, die Sean White bijvoorbeeld, die pakt echt uh, alle medailles. Ja, hij heeft wel twee keer goud gewonnen en... Uh... Ja, die zal waarschijnlijk ook nog een derde keer uh, erbij willen. de willen, maar daar ga jij een stokje voor steken, toch? Nou ja, dat, uh, dat zal uh, heel mooi zijn. Toch? Ja, dat, uh, nou, ik hoop uh, dat we voor je kunnen juichen daar. Dimi, uh, de jong uh, snowboarder uh, die op weg is naar Sochi. Hij heeft zich al geplaatst, maar uh, he, nu nog schitser, schitterend daar in de finale halen. Dankjewel dat ik je even kon spreken. En, uh, ja, graag gedaan. Ja, we houden je in de gaten. Kom uh, alsjeblieft met een uh, plak terug. Is goed, ik ga mijn best doen. Dankjewel. Hoi. Dan eventjes het uh, allerlaatste nieuws op Twitter. Straks krijg je van mij nog de Sjaak, hoor. Dan is een van de talenten van BNN University, de Sjaak... die pakt een loodje, die moet die opdracht uitvoeren... en dan krijg je een hele mooie reportage van. En je kan ook reageren op de uitzending. Uh, zo rond uh, tien voor half zes op Radio 1. Dat kan uh, naar mij toe. Ed um, Kees Dorrenstein heet ik uh, op Twitter. @keesdorrestijn. Vind ik leuk... Uh, om van je te horen als je iets hebt. Dan nu eerst het laatste nieuws op Twitter. De popprijs is trending. Uh, de prijs is uh, voor de artiest of band... die het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage... heeft geleverd aan de Nederlands popmuziek. Rapduo De Opposit was de gelukkige winnaar. En straks, na het nieuws van 6 uur... vertellen ze wat deze prijs voor hem betekent. Uh, tegen mij, want ik mag ze bellen. Dat vind ik heel erg leuk. Heer, uh, heer, heer Roda. Oh ja, uh, Herold. Ik denk Herold. Wat is dat? Nou, dat is natuurlijk Herenveen Roda is trending op dit moment. Roda JC speelde uh, in hun eerste wedstrijd na de winterstop een uh, puntje weg uit Herenveen. Uh, Het was uh, ook de eerste wedstrijd van de nieuwe trainer John Dal Thomasson. En de meteoriet uh, doet het ook goed om uh, 18 over 9 vanavond was een meteoriet zichtbaar boven Nederland uh, over uh, Twitter al oh, op Twitter duiken er allemaal foto's op precies ook voorbij komen een, een, een witte lichtbol een groenblauwe lichtbol een meteor uh, uh, is trouwens een stuk puin uit de ruimte dat in de damp ging is verbrand. Zo, direct krijg je trouwens ook nog het, uh, het laatste weerbericht van mij. Nu eerst eventjes uh, even het nieuws doornemen. De Nederlandse hockeyheren zijn in New Delhi de eerste winnaar geworden... van de World League. Oranje walsten in de finale over de Kiwis uit Nieuw-Zeeland. Zo heet ze. Uh, het werd 7-2 voor Nederland. Best Kept Secret uh, is op Eurasonic Noorderslag uitgeroepen... tot het beste festival van 2013. Het festival werd dit jaar uh, voor het eerst georganiseerd... in het Brabantse Hilvarenbeek. De jury prees vooral. De geweldige sfeer op het festival. En in Leeuwarden is vanavond een pizza-bezorger zwaar gewond geraakt... toen er werd aangereden door een bestelbusje. De bestuurder van het busje ging er direct na de aanrijding vandoor. De politie is nog steeds op zoek naar het witte busje. Dan eventjes naar het weer. Ja, er trekken wat buien over het land. Vooral in Zeeland. Uh, ik zie ook een beetje het, um, het westen van Brabant... Ook Utrecht en de Randstad wordt meegepakt. En in Maastricht, daar regent het ook op dit moment. Maar die zullen langzamerhand zich over het land verspreiden. Ja, lekker. Zo direct uh, heb ik een, uh, een mooi gesprek over de Dallas Buyers Club. Genomineerd voor een Oscar. En uh, uh, met een, een fantastische acteur die echt kilo's is afgevallen. Hij ziet er niet uit. Maar daardoor is het wel een hele mooie film geworden. Na Stevie N... That causes the pain It's just never found Such a long way goes on hier bij Start op Radio 1. Start. Kees Dorsten. Ja, ja, daar ben ik. Tijd voor de recensie. Iedere week recenseer ik namelijk iets. En deze week heb ik het samen met Kevin van Vliet, onze filmkenner... over de film Dallas Buyers Club. Kevin, goeiemorgen. Kevin, goeiemorgen. Hey, goeiemorgen. Hey, eerst even een fragmentje. Mr. Woodruff, you've tested positive for... HIV. Have you ever used intravenous drugs? Have you ever engaged in homosexual conduct? Homo. Homo. You, you say homo? You made a mistake. That ain't me. Mr. Woodruff, we estimate you have 30 days left. They got good meds out of Mexico. It's better than what you can get here in the States. This is protein. Totally non-toxic. And you can't buy this in the USA? Unproved. approved. You could be making a fortune off of this. Welcome to the Dallas Buyers Club wordt het al een beetje hè, in de trailer. Het gaat over een cowboy in de jaren 80 die te horen krijgt dat hij AIDS heeft. En uh, de film heeft ondertussen twee Golden Globes gewonnen en is genomineerd voor zes Oscars. Had je verwacht dat er zoveel nominaties voor de film zouden komen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, uh, ik zat er wel een klein beetje van te kijken. Mijn enige angst was, um, nou ja, de juryleden van de, van de Amerikaanse Academy zijn er nou niet echt heel bekend om dat ze heel pro-homo zijn. Het is natuurlijk wel echt een film die nou ja, onderwerp als aids aansnijdt en homoseksualiteit. Uh -huh. En ja, uh, nou, het, het, het, het eerste waar ik aan dacht was... Uh, Denk eens aan 2006, Broadback Mountain. Die had eigenlijk de beste film moeten winnen, gebeurde niet. En dat werd toch wel een beetje afgeschoven op de Academy, dat die dan homofobisch scheen te zijn. Mm -hmm. En um, ja, ik was er eigenlijk ook wel een beetje bang voor bij Dallas Bias Club, dat gebeurde niet. En um, ja, wat ook natuurlijk meespeelt, um, het, is, ja, het gaat over AIDS. En dat is nou ja, niet meer echt een heel hot onderwerp. Mm het -hmm. is tegenwoordig te genezen, en, of tenminste te genezen, het is te behandelen. Ja. En um, Ron Woodroof, op die levensfilm film is gebaseerd, is, is ook iets echt een grote celebrity. Dus uh, nou, ik was blij verrast. Ik ja. vind het uh, okay. goed nieuws. Maar toch die zes Oscar-nominaties, wat maakt de film nou zo goed dat ze zoveel nominaties verdienen? Ja, nou ja, nogmaals, het was echt ongeloofwaardig geweest als, als we deze film hadden genegeerd. Mm -hmm. um, nou, in het kortje zei je het net, dat de film gaat over Ron Woodruff... een en echt een texan, een en nieren. Um, die krijgt HIV, um, wat uiteindelijk zal leiden tot AIDS. Hij heeft toch 30 dagen te leven. En hij, uh, hij, nou, hij bevindt zich in een, in een wereld waar uh, de farmaceutische industrie erg machtig is... en best wel schadelijke medicijnen voor kan mm -hmm. schrijven. Hij neemt het rest in eigen handen en uh, zoekt over de grens allemaal. Nou ja, op zoek naar illegale medicatie. En zo wint hij een beetje... Nou ja, de sympathie van, van de homo's en de lesbo's en de transseksuelen om hem heen. En um, nou ja, de hoofdrol wordt gespeeld door Matthew McConaughey. Mm -hmm. Ik kennen hem van uh, Killer Joe van The Lincoln Lawyer. Als uh, de charismatische actieheld. En um, ik moet zeggen, ik, ik ben nooit zo'n heel erg fan van Matthew McConaughey, maar hij deed het erg goed. Maar mm -hmm. um, hij viel van de rol ook gelijk 20 kilo af, maar ja... Als je in Hollywood 20 kilo afvalt voor een rol, dan heb je 9 of 10 keer een, een Oscar-nominatie. Ja, ja, het is bizar hoor, want uh, daarvoor was hij echt zo'n opgepompt, uh, gespierde gast. En, ja. en nu ziet hij er dunne uit, joh. Echt eng dun gewoon. Ja, het is echt, uh, hij is echt heel erg voorafgevallen. Hij, hij, hij doet een beetje aan als Freddie Mercury uh, in, zijn laatste, in zijn laatste dagen. Ook dat hele ingevallen gewicht en zijn snor. En, en, ja. En zijn um, tegenspeler, Jared Leo, mm -hmm. kennen we van uh, de band 30 Seconds to Mars, waar yeah. is. Die is ook echt een complete transformatie doorgaan. Want hij speelt de transseksueel uh, Ryan. Mm -hmm. Dat is zeg maar een beetje de. Nou ja, ik zie het maar als de sidekick van, uh, van, van de hoofdrolspeler. En uh, ook hij viel heel veel af, uh, wachtjes zich compleet. En het schijnt ook dat hij in. Uh, de shoot van 25 dagen zijn geen seconde uit de rol is geschoten. Jeetje, Jeetjes, hè? Wat, uh, wat goed. Nu ja. uh, uh, vraag ik me af, kijk, het is een zwaar onderwerp. Nu zijn er uh, uh, aardig wat zware films genomineerd. 12 Years a Slave, Gravity, Captain Phillips. Uh, ja. Heb je nou, als, een, als het een zwaardere dramafilm is... meer kans op dat gouden beeldje? Um, lastig te zeggen. Ik denk... Um, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de film 12 Years a Slave... ook een mm -hmm. vrij serieuze film gaat over slavernij... Um, dat zijn toch wel onderwerpen die, um, nou, die zijn maatschappelijk relevant zijn. Ik denk helemaal in, in, in Amerika. Omdat het natuurlijk best wel een groot deel uitmaakt... van de Amerikaanse geschiedenis. Mm -hmm. um, Terwijl Bias Club heeft dat ook wel. Ja. En ik denk op het moment dat je zo'n onderwerp... als uh, filmmaker uitstrijdt en helemaal met zo'n goede kast... dat je je best wel ligt uh, nou ja, je je bij de Academy. Oké. Okay. Nog even kort, hoeveel sterren geef je deze film? Ik geef hem, uh, van de vijf geef ik het vier sterren. Het is echt een ontwettend energieke, um, uiteindelijk is het echt een feel-good film. Ja? Hij is rauw en uh, ja, daar hou ik van. Nou, ik wil iedereen echt aanraden. Aanrader dus uh, van Kevin van Vliet, uh, onze uh, filmkenner uh, hier uh, uh, op, uh, op Radio 1 en van de Volkskrant. Dankjewel uh, dat ik je eventjes uh, kon spreken. Oké, okay. een hele fijne dag. Verder. En een fijne dag. En de Dallas Buyers Club gaat 23 januari in Nederland in première.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 Oh!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 Doet hij toch wel weer goed hoor. John Legend's All of Me staat op dit moment bovenaan. De mega top 50 van 3FM. Zo lekker om, om vier minuten over half zes. Hier bij je morgen. Goedemorgen. Als je, als je er net bent. Hier op Radio 1. Misschien heb je het trouwens wel eens een keer gedaan. Eerst goed je glas spoelen. Tap open. Glas eronder. Wel schuin hè? Daarna een klein beetje recht trekken. Op het moment dat hij vol komt te zitten. En dan maar hopen dat je die twee vingers schuim hebt. Nou ja, als je dat echt goed kan. Dan doe je mee met het Nederlands kampioenschap biertappen. Dat was woensdag. En Judith, die deed mee. Je begint dus als deelnemer met het droogmaken van je dienblad. Zowel aan de bovenkant als de onderkant. Je pakt twee glazen. In dit geval de twee fluitjes. Je controleert de glazen goed of ze geen breuken hebben. Dus dat de glazen heel zijn. Vervolgens ga je de glazen goed spoelen... Op de middelste borstel met een draaiende beweging. Gerrit Verweij. Hij organiseert Nederlands kampioenschap biertappen. En dat doet hij al langer. Maar ik mag vandaag meedoen aan het Nederlands kampioenschap. Dat gebeurt allemaal tijdens de horecavaart. En ik heb wel een tikje ervaring in de horeca. Ik heb behoorlijk wat pilsjes gedacht in mijn leven. Maar nog nooit onder het... Uh... Ja, onder het toezicht oog van ongeveer 500 uh, kenners, maar ik ga er gewoon zo meteen staan. Ik moet dan op een bar, op het podium, want de, die bar is op het podium geplaatst, daar moet ik achter gaan staan. Dan moet ik twee vaasjes en twee fluitjes stappen, dus twee verschillende soorten glazen. En dan richting de jurytafel lopen en die biertjes op een dienblad zetten. En dat gaat over een catwalk en dat is misschien ook nog wel even lastig voor mij. Maar goed, dan mag ik ze serveren bij de jury en dan gaat de jury ze beoordelen en dan... Vervolgens krijg ik mijn weertjes weer terug om ze zelf te nuttigen. Daar kijk ik ook wel een beetje naar uit, want ik vind het best wel spannend, al die mensen die naar je kijken. Even mijn concurrentie checken. Bianca Stroeven, ik zag je net van het podium afkomen. Een beetje teleurgesteld. Wat was er aan de hand? Ik had veel te grote schuimkragen. En dat is uh, waardoor het door komt, dat weet ik dus niet. Zenieuw, uh, glas verkeerd vasthouden, uh, uh. ik weet het niet. Ik ben er zelf heel erg teleurgesteld in. Maar goed, ja. volgende ronde hoop ik dat beter uh, te presteren. Heb je nog een, een tip voor mij zometeen? Ik, ik heb, kan wel een beetje tappen, maar niet in het allerbeste van de hele wereld. Uh, hoe moet ik het zometeen aan gaan pakken? Je moet altijd zorgen dat je uh, niet de kraan te vroeg dicht doet. Als je de kraan te vroeg dicht doet, dan krijg je te weinig bier en te kleine machete. Oké. Okay. Dus de machette is dus het schuim krijg je bovenop. Ja. schuim krijg je bovenop en goed afschuimen. Dat je het bier goed uh, luchtdicht maakt. En uh, ja, gewoon doen. Okay, jij zegt dus gewoon doen. Nou, ik ben nu aan de beurt, dus ik ga nu het podium op. En ik ga het gewoon doen. Dames en heren, het oh, gaat okay, gebeuren. Ga Hier gaat jullie. Ja, de tap ja, gaat. open. De tap gaat open. Oh, oh, en de glaas gaat erbij. Dicht. En ga ik met de afschuimer onder een hoek van 45 graden afschuimen. Dan uh, pak je het dienblad op en dan ga je naar de jurytafel en... Heeft uh... u zin in een pilsje? Zeker, vraag twee. Twee pilsjes? Oké. Okay. Maar wij vinden ze er uh, op zich heel uh, mooi uitzien en wij zullen even uh, het applaus opnemen wat uh, komt voor Judith. Dames en heren applaus voor Judith BNN. Dankjewel, nou ik kreeg applaus, dat scheelt alweer. Nou, applaus dankjewel. voor mijn biertjes. En uh, de jury heeft uh, zojuist... Uh, Bepaald, jij hebt gehaald 71 punten, zodat je precies in de top 10 staat. Uh, de, 71 punten. Ja, een paar verbeterpuntjes. Je hebt uh, twee keer getikt. Het glas kwam uh, tegen de tap aan. Ja. Dus dat is fout. Je hebt bijzonder goed afgeschuimd. En uh, de hoogte, daar zaten een, klein, een paar kleine minpuntjes in... omdat je net niet gelijk in hoogte zat. Oké, okay, een paar kleine minpuntjes dus. Maar goed, toch een tiende plek. En dat uit deze 25 deelnemers van de, de Nederlandse kampioenschap biertappen. Ik ben er heel blij mee, maar ik heb vooral heel erg dorst gekregen nu. Want ik vond het echt heel erg spannend. Mijn tiende plek, ik ben er trots op. Proost. Nou, ik ben er ook trots op. Wat, wat knap zeg. Elke keer als ik dat doe, dan... Dan haal ik misschien wel de viervingers schuim. Maar ik heb het echt nooit gekund. En dat je dan tiende wordt, goed gedaan. De Sjaak. Nou, iedere week is een van de talenten van BNN University de Sjaak. Ze verzinnen dan een opdracht voor elkaar. Die soms niet altijd even leuk is. Maar ja, wel goed om te horen. Wat zijn de opdrachten voor deze week? Het is deze week dag. De Sjaak heeft vast ook wel een verborgen vetus en domst zich daarom deze week onder in de vette sheen. Laat je bijvoorbeeld leiden door een SM-meesteres of draag luiers met een infantilist. Veel succes! Het bevolkingsonderzoek darmkanker is deze week gestart. De Sjaak heeft de uitnodiging waarschijnlijk nog niet gehad. Loop daarom voor op het bevolkingsonderzoek en onderga het darmonderzoek deze week al. Ajax-supporters vinden dat Feyenoord-supporters met open armen ontvangen moeten worden. 22 januari zijn de Feyenoord-fans echter nog niet welkom in de arena. Dat besloot de gemeente. De Sjaak moet daarom deze week gaan checken hoe welkom ze eigenlijk zijn. En hij moet in een Feyenoord-shirtje gaan rondlopen in Amsterdam richting de arena. Heel veel succes. Justin Bieber moet bijna 15.000 euro overmaken naar zijn buren. Dat is namelijk de schade die zij aan hun huis hebben... nadat de zanger de voorgevel vorige week met eieren bekogelde opdracht voor de Sjaak is zoek uit hoeveel schade eieren echt kunnen toebrengen aan een muur, een raam, jezelf of een van je dierbaarste uh, persoonlijke bezittingen. Veel succes. Ah, weer een leuke selectie hoor deze week. In je Feyenoord shirt naar de arena, je verliepen in een vreemde fetish of je buren bakogelen met eieren. <laughs> Grappig nieuws vind ik dat. Wat wordt uh, de opdracht uh, van de Sjaak deze week? Dames en heren het is tijd voor de Sjaak. Yes, zin in. Ja, ja, ja. Dan is maandag. Jou, he? Heel maandag... veel zin in. Zeker maandag. Wat gaan we doen jongens? Eerst de naam of eerst de opdracht? Ja, daar hebben we een handje van tegenwoordig, om dat een beetje om te draaien. Ik zou deze week willen zeggen... Zal ik eens een keer met de namen weer beginnen? Ja, leuk Ik vind het wel leuk, een keer wat anders. Ja hoor. Fingers crossed, ik wil echt zo graag niet. Ja, maar daar hebben we allemaal last van niet. Nou, let's go notaris. Notaris cadeau, ik heb weer het groene bakje met alle naampjes van de feutjes met elkaar en dan gaat de naam die ik ga trekken, degene die deze week een, een nog onbekende opdracht doet, is... jouke. Nee, nee, godverdomme. Dit <lacht> meen je toch niet? Sorry. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> Hoe, kan Hoe kan dit ik? nou? Kan ik kan niks nou? aan doen, ik trek hem gewoon. <lacht> nou Jouwke, ja, okay. heb je er niet nou. in? <lacht> Zullen we dan maar nee. uh, gaan kijken naar uh, de opdracht die je deze week moet uitvoeren? Ja. Let's uh, do it. Voor de mensen thuis, Jouke trekt een beetje wit weg. <laughs> heeft je niet zoveel zin in hebben we het idee. Nee, je, ja, Jouke heeft weinig tijd, maar Jouke, we gaan je helpen. Oké. Okay. Wat jij gaat doen, Jouke. Ik heb een uh, loodje in mijn hand. Uh, is het volgende. Waarschijnlijk herken je. Uh, ja. Justin Bieber moet bijna 15.000 euro overmaken naar zijn buren. Dat is namelijk de schade die zij aan hun huis hebben... nadat de zanger de voorgevel vorige week met eieren bekogelde. 15.000? Ja, dus je weet het niet. Weet wat zo'n eitje allemaal Jeze. kan doen, hoor. Struisvogel ja. eieren. De opdracht voor de Sjaak is zoek uit hoeveel schade eieren echt kunnen aanbrengen... aan een muur of aan een raam, Hartst aan jezelf... of een van je dierbaarste persoonlijke bezittingen, JJ. Oh. Ja, mijn eigen opdracht. Ja. Ja. Wat, uh, wat is je dierbaarste persoonlijke bezit? Dat vind ik een hele goede vraag. Daar moet ik nog dat even achter zitten komen. Ja. ja, dat moet je wel proberen een beetje schade toe te brengen natuurlijk. Hard ja. gooien met die eieren. Want ja. die moeten niet hard gekozen zijn, denk ik. Hé, je gaat niet nee, nee, nee, nee. nee. nee eieren uh, rauwe eieren. Ja, ik zeg ook inderdaad een beetje experimenteren met de eieren. Want er zijn natuurlijk meerdere soorten eieren, toch? Ja, ja kiepietseieren. eieren. Ja, en wat uh, kan een struiswog eier aan opbrengen? Ja, ja precies. Nou, top. Veel Hartstikke succes. veel succes. Ja, bedankt. Ja hoor, Joke is weer de Sjaak. Straks checkt ze hoe Justin Bieber... bizar genoeg zoveel schade kon aanbrengen bij zijn buren. Nu Roel van Velsen op Radio 1. En daarna dus de Sjaak. Ongoing complications. I It's getting late Last days van Velsen bij start op Radio 1. De Sjaak. De Sjaak. Jouke is de Sjaak. En ze is niet zo blij dat ze dat weer is. Gelukkig kan ze haar frustraties kwijt in deze opdracht. Gadverdamme, daar ging de eerste. Even tegen de muur aangetikt. Ik sta hier wel bij een, uh, een muur van een stal. Want ik wilde het niet aandoen om bij onze buren tegen de gevel aan te gaan gooien. Maar boven een beetje smurrie is er eigenlijk... Nog niet heel veel schade te zien. Gelukkig ben ik hier wel uh, op een spoelplaats voor grote landbouwvoertuigen. Want uh, dan kan ik het gewoon lekker straks wegspoelen. Gadverdamme, het wordt echt wel een vieze, ranzige bende. Ik sta zo op een meter of vier, vijf afstand. Gewoon zo kaart mogelijk gooien, lekker frustraties kwijt. Op zich snap ik wel dat... Uh, Justin Bieber dit uh, deed bij zijn buren. Ik weet niet wat zijn buren misdaan hebben, maar <laughs> het gooit wel lekker je frustraties weg. Gadverdamme, het druipt nu echt van bovenaf de muur zo naar beneden. Allemaal ijsporen, eigeel. Gadverdamme. En op de grond liggen alle schillen natuurlijk. Maar heel veel schade is ze eigenlijk niet zien. Dus ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan met die voorgevel. Of het moeten schoonmaakkosten zijn geweest. Maar uh, 15.000 euro schoonmaakkosten, dat vind ik nogal wat. Misschien bedoelen ze met de gevel ook een raam. Ik ga even een raam fixen. Mijn vader had in de schuur nog wel even een ruitje staan. Dat wel, uh, nou ja, eventueel kapot mag met eieren gooien. Dus die heb ik even ook tegen de muren hier aangezet. En dan gaan we voor de volgende lading natuurlijk. Kijken of je dit kapot krijgt met eieren. Daar gaat-ie. Um, uh, mijn handen zitten nu ook helemaal onder. Ja, ik zie iets van een uh, scheurtje. Van dichtbij bekijken. Het ziet er echt heel ranzig uit. Ik zie één grote scheur erin. Maar ik, ben, ik, weet, ik twijfel of dat er al in zat. Of dat ik nou net die scheur heb gemaakt. Ik ben toch wel benieuwd met wat voor eieren Justin Bieber is aangekomen bij die buren. Want ik ben er toch heilig van overtuigd. Dat uh, deze kippen eieren, deze schal eieren niet zo heel veel kunnen aanrichten. Maar om dat een beetje te bewijzen. Moet ik naar à la Top Gear natuurlijk ook nog even een van mijn persoonlijke bezittingen... Uh, Probeer ik kapot te maken. Uh, ik hoop van harte dat hij niet kapot gaat, want het gaat hier om mijn telefoon. Daar gaat die twee eieren. Ik durf niet zo hard te gooien, hoor. Moet maar, hè? Ja. Eén, twee. mis. Ja, raak. Oh, en vol. Ik zie nu wel dat mijn hoesje het heeft begeven. Een dikke barst van boven tot onder in mijn uh, telefoonhoesje. Maar mijn telefoon leeft nog. Het is wel in ieder geval één grote band hier nu, dus uh, schoonmaken hoort er helaas ook bij bij de Sjaak. Gelukkig is dit dus zo'n afspoelplek. Dan kan ik gewoon eventjes gaan spoelen. Mijn vader neemt het even over met schoonmaken, want uh, het is echt heel hardnekkig. Met een hoge drukspuit krijgt ik het er niet af. Mijn vader wel, maar die staat nu heel dichtbij en die zet hem op zijn krachtigst. Maar dat raam krijgt hij niet schoon. Die schoonmaakkosten, die zullen er in een gewoon huis wel zijn, ja. Ik bedoel, niet iedereen heeft een hoge drugsbijt thuis. En dat kostte dus Justin Bieber eventjes 15.000 dollar... omdat hij geen hoge drugsspuit had. Wil je nou weten hoe dat eruit ziet, dat eieren tegen een huis aan gooien? Ik heb even een fotootje getwitterd van, van Jauke. Die, die heeft dat op de, de B&N University Facebook staan. Je kan het op mijn account, zijn op Twitter, kan je het vinden. Zo'n uh, tien voor zes hier uh, op Radio 1. Goedemorgen, onze verslaggever Judith... die is uh, in deze heerlijke temperaturen op uh, de camping van het jaar 2014. En dat is leuk, want die camping die is nog dicht. En er is geen stromend water, geen elektriciteit. En Judith die, die is op zoek naar een uh, toiletgebouwtje... Uh, met een rolletje wc-papier onder de arm. Judith, heb je hem al gevonden? Ja, goedemorgen, Kees. Uh, kun je me nog verschouden? Ik, uh, ik kan je prima verstaan. Ja, ja, ik ga ook een beetje fluisteren, want het is een beetje eng geworden hier. Het is van een sprookjescamping veranderd in een sprookjescamping. Oh jee. Want er het is, het is gewoon echt nog helemaal niks. En ik was net bij het toiletgebouwtje. Dat heeft hier dan ook niet een toiletgebouwtje, maar de waterval. Mm -hmm. En uh, dat is... Uh, er is alleen maar luxe. Het is heel erg mooi. Maar goed wat je zegt, er is geen stromend water. Dus ik kon er helaas geen gebruik van maken. Oh. Straks maar even wildklassen, denk ik. Uh, er is een jacuzzi. Er zijn sunshows, er is een sauna. Dat zit allemaal in die waterval, maar daar kon ik niet in. En nou ben ik via die waterval uh, naar de drakengrotten gelopen. Dat is ook weer een onderdeel van de camping. Daar kunnen gewoon mensen mm -hmm. met een houwagen uh, gaan staan. En ik heb ondertussen een grote zaklamp op mijn voorhoofd gezet. Want de... de de straflichting is hier ook afgelopen. Oh jeetje. <laughs> dus je ziet eruit als een soort bouwvakker. Maar via die drakengrotten ben ik onderweg naar de Elfenvijver. En, uh, dat is een grote visvijver. Helemaal aan het einde van de camping. En uh, daar kunnen de kinderen uh, over het algemeen... als ze dan echt geopend is, heerlijk vissen en spelen. En er uh, is ook heel vaak een magisch kampvuur. Dus dat is prima. En nu ga ik door het hekje. Bij de Elfenvijver ben ik ondertussen. En <laughs> ja... Je ja, hebt toch een beetje het gevoel dat je in een horrorfilm speelt als je hier loopt. Oh, ja, wat, wat, wat, wat zie je dan uh, zo uh, als ja, je daar naartoe loopt? Is. Ik loop nu op een heel smal paadje. En uh, ik heb met die zaklamp op mijn hoofd die me bijna aanvalt. Ben ik nu bij de 11:5 blad en het is een gigantisch meer. En je zou denken, het komt er dus zo meteen een monster van nog nest uit. Het zou kunnen, want er is een heel klein strandje bij. En er staat een groot, er staat een groot bos omheen en picknicktafels. En eh, ik zou, als ik wil, dan kan ik hier misschien een kampvuurtje maken. Maar helaas zie ik geen spokkelhout liggen. En is het zit gewoon ontzettend nat overal. Dus alles hout is ontzettend nat. Oh, maar ik sta bij nu bij de, bij de elfenvijver. Ik kijk wel even of er een vissen in zit. Ik loop een beetje zo de vijver in. Hoor je dat? Ook oh, ben iets te ver in gegaan, nou zijn mijn schoenen af. nat. Ah, jij hebt het ook niet mee zitten, hè? Nee, maar in principe, ik kan me heel goed voorstellen dat het, als het licht is, dit een hele mooie plek is voor de kinderen om te spelen, te vissen, te kanoën, met een boot te varen. Dat kan hier allemaal, maar nu moet ik me even een beetje inbeelden dat ik niet in een uh, rare film ben beland, waar dit allerlei enge mensen uit het bos uh, komen, want zo ziet het er nu een beetje uit, nou, omdat het een nog... volle maan is. Dat is nog oh, ja. eventjes uh, sterk, uh, Judith. Zeker ook met ja. wildplassen straks in deze kou. Dat is ook ja, geen uh, Ik geen ga prettig. zo weer richting de kinderspeeltuin. Die ga ik ook even checken hoe het daar is. En uh, dan, uh, dan kan ik daarna even beoordelen hoe deze camping van het jaar eigenlijk in de winter is bevallen. Oh, super. En je gaat niet wildplassen in de kinderspeeltuin, toch? Nee, nee, nee. Kan ik niet maken. Ah, oké. Okay. Gelukkig. <lacht> straks nee, nee, nee. <lacht> uh, tussen zes en zeven spreken we je weer. Ja, zeker. Hoi. Hoi, hoi. Stent. So I packed my things and ran Far away from all the trouble I accosted with my two hands Alone we traveled on It's scratches shit that made me wonder about their past. And as I looked around, I began to notice that we were nothing like the rest. Dit. Uit uh, IJsland komen ze. Mountain Sound zongen ze. En Of Monsters en Men heten ze dan weer. Uit uh, 2012. En uh, elke band die heeft dan zo'n band shirt. Die je kan kopen bij een, uh, ja, bij een concert of zoiets. Of bij een festival. En zij dachten. Uh, ja, die of Monsters en Men. Uh, die dachten. Ja, oké, okay, dan moeten wij ook maar een shirt. Maar dan moeten we vast weer een dure ontwerpen. Inhuren huren. dat als shirter. Shirter koel cool uitziet. Nee, dachten ze, we doen het anders. We laten het maken door de kinderen uit het uh, Rijkjavik kinderziekenhuis. Die hebben allemaal tekeningen gemaakt van monsters. De coolste hebben ze op een shirt uh, geplakt. Hup, heb je direct een bandshirt. En een deel van dat geld gaat dan ook nog eens eventjes naar dat ziekenhuis terug. Dus uh, voor allemaal goed. En dan hadden die kindertjes ook even wat te doen. Nou, dan eventjes naar mijn eigen kindertjes. Hè? Zo, zo voelt het een beetje. Uh, slecht bruggetje hoor. De talenten van BNN University, de radioopleiding van BNN. Zij zijn het uh, niet altijd met elkaar eens. En dan vooral over uh, het nieuws van die week. En uh, daar discussiëren ze dan over in de trein. En uh, ja, want uh, uh, deze week ging het uh, toch over de soort van de nieuwe alcoholregels. En nu is er een opvallend nieuwtje dat je echt daardoor moeilijk als, zelfs als ouder... Niet meer alcohol meekrijgt. Laten we even luisteren. Kedenkedenk, kedenkedenk, kedenkedenk. Oeh, BNN University. University. Ontspoord. Afgelopen week ging een vrouw samen met haar kindje even wat pils halen. En die kreeg het niet mee, want het kindje was uh, helaas niet ouder dan 18. Ik vind het bullshit. Wat vinden jullie ervan? Ja, ik vind dit ook echt veel te ver gaan. Want uh, nee, ik snap wel dat winkels er nu wat meer op moeten letten. Dat ze de kinderen geen alcohol schenken. Maar moet die moeder dan die, dat, dat kind alleen thuis laten? Dan krijgen ze weer de kinderbescherming op. Maar daar komt dat het kind aan het janken is waarschijnlijk. Dus dit slaat helemaal nergens op die dat die winkel doet. Waarschijnlijk hebben ze misschien ook al wel spijt. Maar ik vond dit echt veel te ver gaan. Uh, die supermarktmanager heeft dus gezegd... dat, hij, dat zijn personeel neemt gewoon geen enkel risico neemt. En het is een incident... Maar de boete die ze krijgen als ze het wel verkopen aan zo'n kind... ongeacht de leeftijd, is gewoon 1300 euro. En dat wil je ook niet. Het dus ergens snap ik het wel, maar ja... de cashieren van dienst is natuurlijk wel een beetje te ver gegaan, hierin. Ja, want kinderen gaan toch mee met... Ja, nou, als ze zo jong zijn, dan gaan ze mee omdat ze niet alleen thuis kunnen blijven. Maar anders gaan ze mee om hun ouders te helpen. En dat kan dan gewoon dus blijkbaar niet meer... als zij een flesje wijn me mee willen nemen. Ik vind het echt heel erg. Ik snap dat als een kind een jaar of... 16 is, uh, 15, dan kun je het vragen. Maar niet een kind van 10 nee, maanden. Ik vind zelfs dan, je bent met je moeder. Als, als, als je met je moeder mee gaat winkelen... dan vind ik niet dat de cashier moet zeggen... goh, ja, je mag echt geen flesje wijn mee. Want je hebt een zoon bij je van 16, flikkerd. Nee, man. want eigenlijk is de moeder er al bij. Dus dan is er al een soort ouderlijk toezicht natuurlijk. Ja, die is toch verantwoordelijk dan? Ja. ja. Dat is toch, uh, ik snap wel dat als je met een groepje van... twee 19-jarigen en twee 17-jarigen... dat je dan zegt, oké okay, jongens, dit is wel even... Het dat is zo mee. doorzichtig, misschien moeten we dit maar niet doen. Nou, maar als je met je de, ouders ja. bent. Dat is zo. En stel, de moeder gaat met een kind met de zoon van 16... en ze halen heel veel bier, misschien voor een feestje voor de jongen... dan kiest die moeder daar dus zelf voor en is het haar verantwoordelijkheid. En ik denk dat dat in dat geval dan prima is. Precies, inderdaad. Uh, Dank je wel. Zo direct. Na zes of precies om zes uur even het NOS-journaal. Daar gaan we door hoor. met start uh, tot zeven uur hier op Radio 1. Met een gesprek met een van de twee van de opposites die de popprijs 2013 hebben gewonnen. En een heel leuk chocolade project.